5 uur. Het NOS-journaal. Lijsselat Thomasen. Leden motorclub Satoudara bij Amsterdam tegengehouden. Iran sluit kerncentrale aan op elektriciteitsnet. Een wereldrecord voor Usain Bolt met estafetteploeg Jamaica.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 De man die gisteren in het Concertgebouw in Amsterdam een concert verstoorde... waarbij koningin Beatrix aanwezig was... krijgt volgens het Openbaar Ministerie hulpverlening aangeboden. Justitie zegt dat hij de openbare orde heeft verstoord. Daar kan hij een boete voor krijgen. De man is 39, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats... en volgens het KLPD heeft hij al vaker bijeenkomsten verstoord. Hij stapte gisteravond voor het concert het podium op. Hij noemde zichzelf een dienaar van Allah en zei dat hij geen bom bij zich had. Na enkele minuten werd hij afgevoerd door de politie en mensen van het concertgebouw. Volgens het KLPD is de koningin niet in gevaar geweest. Ze bleef zitten tijdens het incident. De man heeft een verklaring afgelegd, maar over de inhoud daarvan wil het KLPD niet zeggen. Iraanse staatsmedia melden dat de eerste kerncentrale in het land is aangesloten op het Nationale Elektriciteitsnet. Sinds middernacht levert de centrale in Boucher stroom. Iran heeft de omstreden kerncentrale gebouwd met de hulp van Rusland. Het Westen is bang dat Iran de centrale gebruikt als dekmantel voor de ontwikkeling van nucleaire wapens. Iran ontkent een atoombom te ontwikkelen. De laatste jaren is de aansluiting van de centrale op het net een aantal keren uitgesteld vanwege onder meer technische problemen. De komende maanden moet de centrale in Boucher volledig operationeel worden en duizend megawatt leveren, ruim twee keer zoveel als de centrale in Borselen.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 De twee andere prijzen gingen naar Laura's Passie voor Leukste Game en GirlsGoGames.nl voor Beste Website. Het is voor het eerst dat de Media Smarties Awards zijn uitgereikt. Op het laatste nummer van het WK Atletiek in Zuid-Korea is toch nog een wereldrecord gesneuveld. De Jamaikaanse estafetteploeg met onder andere Usain Bolt verbeterde het eigen wereldrecord op de 4x100 meter. De ploeg liep een tijd van 37 seconden en 400ste en dat was 600ste sneller dan op de Olympische Spelen in Peking. Het zilver was voor Frankrijk dat profiteerde van een val van een Amerikaanse loper. Voor Bolt is het na de 200 meter de tweede wereldtitel dit toernooi. De 100 meter verprutste hij door een valse start waarna zijn landgenoot Blake de titel pakte. Het weer, vanavond wisselend bewolkt en eerst droog. Later vanavond neemt de kans op buien vanuit het zuidwesten weer toe. Ook vannacht houden de buien aan. Morgen wisselen zon, bewolking en enkele buien elkaar af. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt gemiddeld 19 graden. Na morgen blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd regen en een stevige wind.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 Zes minuten over vijf Je bent weer terug bij het vierde en laatste uur van Langs de Lijn... waarin we uitgebreid gaan praten over de eerste week van de US Open... maar natuurlijk ook live volgen die prachtige klim naar boven... op de Angliru, Gio Lippens de Vuelta. Prachtig decor is het toch hoor. Die omgeving daar eh, van de Roux. Een puist van 1575 meter hoog. 12,2 kilometer klimmen. 1245 hoogtemeters. En een gemiddeld eh, stijgingspercentage van 10,8. Stelste stuk dus 23,6. Daar zijn ze nog niet. Want het venijn zit hem echt in het uh, laatste deel. De laatste 6, 7 kilometer. We hebben één koploper. Carlos Sastre. Hij is weggereden in, op de Anglirou. Hij heeft 11 seconden voorsprong. Op één achtervolger namens Rabobank, Carlos Barredo. En die rijdt weer vlak voor dat peloton met alle favorieten. Trams met Disco Inferno. Terwijl wij de ontwikkelingen in de Vuelta op de voet blijven volgen... wees u daar gerust bij, gaan wij ook praten over de eerste week van de US Open... die er zo nagenoeg zeg maar op zit, of helemaal op zit zou je kunnen zeggen. Um, terugkijken doen we samen met twee mensen die zelf uh, goed getennist hebben... maar ook het tennis nu heel intensief volgen. John van Lottem, hartelijk welkom. En Marcella Mesker, jij zit in een studiootje verderop. Ook jij hartelijk welkom. Uh, wij gaan naar die eerste week maar eens even kijken. Uh, ik kijk er als buitenstaander, ik volg het tennis graag. Marcel, ik begin maar eens met jou. Is er nou iets heel opvallends wat ik gemist heb... of kunnen we ook zeggen, nou, het gaat eigenlijk een beetje... zoals we het ook mochten verwachten? Um, nou, iets heel opvallends. Behalve die 18 uh, opgaves, walkovers, retirements, ziektes... Uh, of hoe je het wilt noemen, dat was opvallend. En dat is ook een record. Dat is uh, bij een Grand Slam nooit eerder gebeurd. Dat zoveel mensen of een virus hadden, of ziek waren... of een blessure, of een plotselinge blessure kregen. Dus dat was opvallend. Maar gelukkig is het niet bij de grote namen gebeurd. Oké, okay, Robin Seuderling, die kon niet eens ja. deelnemen. Die was echt ziek. Um, maar de Big Four... De Fabulous voor zijn er nog. En bij de vrouwen ja uh, vliegen ze er uh, bij de vleet uit, uh, de favorieten. En blijven er nog maar een handjevol over. Dus ja dat is eigenlijk voor mij het uh, opvallendste, de vele opgaves in het toernooi. Vele opgaves in het toernooi. Uh, John Vlotte, voor ik bij jou kom, gaan we Gio eerst heel even uh, bij jou bericht halen over de Vuelta en de ontwikkelingen op uh, de berg. Ja, we roepen de hele tijd, maar nu zijn we er toch echt aan begonnen, hoor. 8 kilometer onder de top, minder zelfs nog 7 kilometer onder de top. Bij Les Cabanes, 22 procent gaan we daar omhoog. En hier wordt Carlos Sastre al ingelopen door de eerste man... die vanuit het eerste peloton de sprong maakt, Igor Anton. Een man die zo'n slechte Vuelta rijdt dit jaar... maar dan vandaag blijkbaar heeft uitgekozen om zich te bewijzen. Ja, die Spanjaarden kunnen zich natuurlijk niet inhouden hier. Want we zagen het net al, Carlos Baredo, die nu gelost is door die eerste eerste delen van het peloton. Die probeerde het net ook al. Hij komt uit de omgeving, woont of is geboren in Oviedo. Heeft hier dus ook wel regelmatig getraind. Maar goed, hij moet het bekopen. Carlos Sastre probeert nog met de moed en wanhoop aan te haken bij Igor Anton. En dan dat pelotonnetje met al die namen erbij. Die zit er vlak achter. Kijk eventjes. Capekki. We zien Nibali zitten. Kobo aan de linkerkant van de weg. Dan Mollema daar in het midden. Wout Poels die zit daar ook nog bij. Uiteraard Bradley Wiggins met Christopher en nu reizen ze dan onder de bomen door, zodat we ze niet meer kunnen zien. Maar zo zitten al die favorieten nog bij elkaar. En dan is het de grote vraag, wie gaat er dadelijk als eerste aan van de echte favorieten van de top 10? Nee, niet eens de top 10, de top 5, want daar draait het om. Dat zijn de mannen die binnen de minuut staan van Bradley Wiggins. Wiggins, Froome, Mollema, Kobo, Vogelsang en nou, Kessiakov al niet meer, maar die vijf, dat zijn de mannen op wie we moeten gaan letten. Want die gaan straks vechten, misschien wel om het algemeen klassement, misschien wel ontdijnt de overwinning in deze Volta. Wij blijven het volgen via Gio. John van hier in de studio. Uh, Marcella Mesker zei eigenlijk het enige echt opvallende... Uh, de relatief vele opgaves. De Fabulous voorzitter er nog. Bij de vrouwen natuurlijk Serena Williams. Toch even over dat vrouw Het is. We komen er elke Grand Slam weer op ja. terug. Uh, het is natuurlijk fantastisch. Maar Williams, uh, het is ook, toch ook een beetje armoedig... dat zij het nog zo overeind moeten houden. Hè? Want er, er, er komt maar niks daarachter. Hè? Ja, je bent zo afhankelijk van de vorm van uh, Serena Williams... met naam. Uh, Venus Williams um, die presteert wat minder uh, de laatste jaren, maar ja, met name Serena Williams. Als het op de heupen heeft, dan ja, dan dan wint ze altijd en ja, en dan stapt ze weer eventjes uit het tennis, of dat met een ja. blessure is, of dat het ergens anders aan ligt. Uh, ja, dames tennis wel te veel afhankelijk van hun. Want die namen, de Wotjinaki's, de andere, we kennen ze allemaal wel. Alle OVA's, EVA's en AVA's, ja. zeg maar. Maar in elk toernooi zijn het weer anderen. Zijn het nog verrassingen als er mensen uitgaan? Uh, nou ja, het, het zijn verrassingen dat uh, de nummer 1, nummer 2 uh, van de plaatsinglijst, dus uh, Wotjinaki en een koets, uh, niet een koetsnetsova, maar uh, nou ja, de andere OVA's, <laughs> die, uh, die vliegen er Heel, uh, die vliegen er ook vaak snel uit in de Grand Slam toernooien. Ja. En uh, die kunnen dus die status niet waarmaken... door hun nummer één positie om te zetten in Grand Slam-overwinningen. Kijken wij, Marcella, dan toch ook even naar het feit... dat we twee Nederlandse dames hadden die deelnamen, uh, bereikten allebei de tweede ronde en kregen daarin... Uh, uh, ja, het klinkt een beetje vervelend, maar eigenlijk gewoon les. Hè? Als, je, als je kind zo staat te spelen, zeg je bij het inspelen... speelt tegen iemand die iets te hard slaat voor ze, ja, ze hadden het natuurlijk ook niet getroffen met de loting. Nee. Laten we dat uh, vooropstellen. Michaela Krajtjik tegen Serena Williams. Nou ja, ik denk dat dit toernooi niemand tegen Serena Williams is opgewassen. Uh, vannacht verloor Victoria Azarenka, de nummer vier van de plaatsingslijst. Die verloor 6-1-7-6. Uh, nou, oké, okay, goede tweede set. Maar in de eerste set werd ze ook. Helemaal weggespeeld. En uh, ja, Williams, um, die was gewoon uh, vijf klassen te groot voor Mikaëlle Kraatje. Die kon daar niks tegen doen nee. en dat was ook geen wedstrijd. Araska Rus daarentegen, die verloor weliswaar 6-2-6-0 van Wozniacki. Maar. Daar zaten nog rallies in, ze maakten nog punten, ze scoorden. Ze zat dat in de eerste set bij sommige games best dichtbij. had een aantal breakpoints, maar benutte dat net niet. Dus het was een vrij dikke uitslag. En in de tweede set, ja, toen liep Bosniakje over overheen. Maar dat was nog helemaal niet zo'n slechte wedstrijd, eerlijk gezegd. Oké, okay, wij praten daar zo over verder. Want Gio Lippens, jij praat ons weer bij over de Vuelta. Want de aanvallen zijn er, hè? Ja, de aanvallen zijn er, hoor. Zes kilometer nog te klimmen. De aanval is gekomen van Kobo, de man die goed zat... In in het klassement. gewoon José Kobo staat op de vierde plek en is de grootste bedreiging eigenlijk voor die derde plek van Bouke Mollema. En Mollema zie ik niet bij de allereersten daar in de achtervolging, waar Bradley Wiggins zit, waar Wout Poels ook nog prima zit. Maar Mollema rijdt in het gezelschap van Van der Broek, Nibali en Montfort. En ik zag daar toch een gaatje ontstaan hoor, in zo'n steile bocht waar trouwens een motor onderuit getrokken werd door de bestuurder. Die lag daar een beetje onhandig bij. Kobo is los en rijdt nu zomaar in de richting van Igor Anton. De verschillen zijn nog niet groot. Maar daarachter een klein groepje. Vijf, zes man. Meer zijn het er niet. Vroem zit daar ook nog bij. Wiggins zit daarbij. Wout Poel zit daar dus bij, daarbij die achtervolgers. En nou kijk ik naar de mannen die daar dan weer achter zitten. Ja, het gaatje is niet groot. Het is 20, 25 meter. Meer niet. Maar Bouke Mollema, die moet het toch helemaal in een zijn eentje doen hoor. Die moet die groep met Van der Broek daar zo langzamerhand naartoe trekken. Ook met Nibali. Ik zie Menshoff bij Wiggins rijden. Vroem bij Wiggins. Mo Wout Pols bij Wiggins. Rodriguez zit daar ook nog gewoon bij in zijn groene trui. Dat zijn de mannen die voorlopig goede zaken doen in het algemeen klassement. En ik vrees het ergste voor Bauke Mollema. Want als hij het hier moeilijk krijgt, dan heeft hij een wonder nodig om straks nog goed boven te komen. En dan gaat hij zomaar zijn podiumplek verspelen. Kobo in de aanval, nu alleen aan de leiding. Een hele kleine voorsprong heeft hij op Igo Anton. Jong van Lottem, wij hoorden net uh, ja, de analyse over onze twee Nederlandse dames. Zij nog wel steeds jong, maar wat is de rek die daar nog in zit? Is dit hun eindniveau? Of zeg je ja, en heeft check? want daar denken we allemaal toch uiteindelijk meer potentie dan Rus? Um, dat had ze, zeker. Um, zij heeft natuurlijk al bewezen in de top 50 van de wereld uh, gestaan te hebben. Kwartfinale op Wimbledon gehaald ooit... Um, en ja, daarna toch om uh, persoonlijke redenen kan je toch wel zeggen, helemaal weggezakt. En dat al jaren. En eigenlijk voor het eerst ja. dit jaar zich gekwalificeerd voor de US Open. Ze heeft een, een grote stap gemaakt door een, een goede coach aan te nemen, Erik van Harpen. Um, ja, Richard Kruijtschek, uh, haar broer, die uh, zich volgens mij toch ook weer een, een beetje bemoeit met, uh, met uh, zijn zusje. En ja, dat lijkt toch uh, zijn vruchten af te werpen. Maar of dat genoeg zal zijn om weer dat eruit te halen wat er ja. uiteindelijk ooit in had gezeten. Daar betwijfel ik. Okay. Gaan we naar de Nederlandse mannen. Eh, Marcella. laten we beginnen met Jesu Takaloem. Eh, al hartstikke mooi dat hij het hoofdtoernooi haalde. Eh, is dit ook een beetje zijn eindstation waar hij nu is? Moeten we daar ook maar gewoon eerlijk in zijn? Ja, misschien wel. Hij is natuurlijk niet meer de jongste. Hij is al die jaren bezig. speelt wel constant op datzelfde niveau. Hij speelt goed in de challengers. Maar is eigenlijk voor de grote ATP Tour en de Grand Slam toernooi... net een maatje te klein. Ehm... Um of het er ooit nog komt, ja, dat wordt moeilijk. Want als je daar al heel lang zo mee bezig bent, dan wordt het moeilijker en moeilijker. Wel knap dat hij zich uh, ja, toch kwalificeert. En had in die kwalificaties uitstekend gespeeld. Dan speelt een nette wedstrijd tegen uh, James Blake. Maakt het hem nog best lastig in een set. Maar ja, zo gaat het iedere wedstrijd ja. die hij speelt bij een ATP-toernooi. Het is altijd net niet. En het lijkt of dat etiket toch een beetje aan hem kleeft. Komen wij, John Vlottem, bij Timo de Bakker, de vierde oh, ja. Nederlandse deelnemer... Een, uh, die een sprong maakte, ongeveer nu alweer een jaar geleden. Maar dezelfde snelheid waarmee hij omhoog ging op die wereldranglijst... duikelt hij er nu af. Ja. En eigenlijk nu ook een, een hele rare partij... waarbij hij de eerste set nog heel makkelijk won... en daarna eigenlijk ja, als een soort verloren tennisser over dat koord loopt. Hè? Nou ja, zo, zo is het inderdaad ook. Hij is op dit moment ook een verloren tennisser. Uh, vorig jaar tijdens de US Open had hij zijn rank uh, hoogste ranking ooit. Staat uh, hij uh, dik in de top 50. Um, won van echte ja, top 20, top 30 spelers. En ja, nu kan hij nog ineens, ja, en dat is voor hem oneerbiedig... maar uh, van top 3, 400 spelers niet meer winnen. Uh, hij verliest dus ook in, in, in, in de openingsrondes van Challengers. En nou, Hij werd op het laatste moment... Uh, mocht hij toch nog meedan, meedoen aan de US Open. Daarmee kreeg hij toch een soort van boost... van nou, ik mag weer optreden op het hoogste niveau. Had een hele goede loting tegen een, een, een Tunesier... Ja. die voor het eerst eigenlijk in de Grand Slam speelde... die zich gekwalificeerd had, dat wel. Verliest, uh, wint de eerste set, maar ging er daarna in drie setjes wel heel uh, hard af. En ik denk dat dat wel erg pijn heeft gedaan bij hem. En dat is het bewijs dat tennis ook voor een groot deel in je hoofd zich afspeelt. Ja, je hebt ook met hem gewerkt. Wat, wat, wat is hem aan te raden nu in deze situatie? Ja, kijk, er is zoveel gezegd en ja. geschreven ook over hem. En hij, hij zelf ook. Uh, ik, ik denk dat het tijd is om, uh, om hem uh, ja, los te laten wat dat betreft. En uh, ja, het is nu echt aan hem om te kijken wat hij nou wil met zijn tenniscarrière. En ja, iedereen is erover uh, eens ja. dat hij een geweldige tennisser is. Ook mooi om naar te kijken. Echt een, een, een meerwaarde voor het Nederlandse tennis. Dus uh, het is ook nog een, een goede jongen. Dus ja, je gunt die jongen ook echt dat hij, weer, uh, dat hij zichzelf weer hervindt. Komen wij zo bij onze uh, Vlaandeldrager Robin Haasen. Maar eerst gaan wij weer even, Gio Lippens, naar jou. Want op die berg Kobo, de nummer vier van het klassement, ging in de aanval. Maar kan hij wegkomen? Ja, die kan zeker wegkomen. Want het gat wordt nu toch wel uh, steeds groter. Het gat met dat eerste groepje achtervolgers. Anton inmiddels ingelopen door die achtervolgers. Bij die achtervolgers. Menchoff, Froome, Wiggins, Rodriguez en Wout Hij gaat goed mee, de Nederlander. Die laat echt prima dingen zien, ook in deze Vuelta's staat niet zo geweldig hoog in het klassement, dus 17e op 4-12. Maar toch mooi om te zien hoe hij daar in het wiel van al die grote mannen mee omhoog gaat. Maar wat denk je dan van die Christopher Froome? Die blijft maar tempo maken voor zijn kopman, voor de man in het rood, voor Bradley Wiggins. Hij wist zelf wat het is om die rode trui te dragen, mocht één dag die rode trui dragen, Christopher Froome. De man die geboren is in Nairobi, in Kenia, maar ook een Brits paspoort heeft... en dus gewoon nu voor Groot-Brittannië in principe uitkomt, dat is een Nationaliteit. Hij leidt de dans, hij leidt de achtervolging. Daarachter, Daniel Martin, die heeft uh, moeten lossen uit die groep achtervolgers. Igor Anton heeft moeten lossen. En daarachter weer in zijn eentje, Bouke Mollema, die probeert de aansluiting te krijgen... Bij de achtervolgers. Maar voorlopig is hij er nog niet bij. Hij is wel weggereden uit het groepje met Van der Broek en Montfort. Nibali heeft daar weer uit moeten lossen. Dus Nibali weer in de problemen. Net als uh, gisteren. Maar wat wordt het uh, toch moeilijk. Uh, problemen voor Vroom uh, of niet? Nee, nee, nee, nee, hij rijdt nog steeds op kop. Ik zag hem even alleen rijden. Maar de cameraman had alleen maar oog voor hem. En liet niet Bradley Wiggins zien die vlak achter hem aanreed. En wat heb ik toch een respect voor die Wout Poels. Wat zit die makkelijk op zijn fiets. Ontspannen, een beetje frunnekend Het is een bril. als is een kin. Aan zijn linkerschouder, aan zijn rechterschouder. Het maakt allemaal niet uit. Hij lijkt er heel ontspannen eigenlijk bij te zitten. Op dat verschrikkelijk steile stuk van die Anglirou. We zijn nog lang niet boven. We hebben straks nog een kilometer of vier te klimmen. Wij praten rustig verder over de US Open. Laatste Nederlander waar we, we zijn aangeland. En ik zei de vaandeldrager, Marcel Ameske. En Mesken, dat mogen we hem ook echt noemen. Maakt een goede periode door. En uh, ja, mag ik zeggen, bijna, bijna. Want wij hoopten wel thuis toen we zaten te kijken tegen Murray... Ja, wie niet? Het was uh, een opmerkelijke wedstrijd. Want toen je eerst de eerste vraag kwam wat viel op dit toernooi, zal ik te twijfel, ja, zal ik Robin Hazen noemen, zijn vorm, zijn potentie, zijn wedstrijd of gewoon even het algemeen. Dus ik heb dat algemene gekozen, maar Robin Hazen toch wel op een hele goede tweede. Hoe dicht hij nu tegen de wereldtop aan zit, dat is uh, bewonderenswaardig. Hij heeft echt een stap gemaakt. Dat hebben we de laatste maand al gezien. Ja. Wat zelfvertrouwen met je spel kan doen, hè, doordat hij zijn eerste toernooi zegen won in Kietchbühl, Halve finale. Eigenlijk had hij dat toernooi nog in de finale moeten zien, want, uh, zitten, want hij had nog matchpoints. Ja, En dan gewoon een heel goed US Open spelen. Eerste ronde, ja, iemand van wie hij moet winnen en die dan gewoon een echt van afslaan en dan tegen Murray er gewoon gaan staan... vertrouwen hebben dat je het de nummer vier van de wereld moeilijk kan maken... en dat je waarschijnlijk ook nog wel een kans hebt om te winnen. En dat heeft hij precies laten zien. En er zijn natuurlijk ook een aantal kritische puntjes... dus daar zullen we ook nog op komen... maar al met al een hele positieve performance van Robin Hazen. Uh, John van Lottem, dat kun je denk ik alleen maar bij aansluiten... maar er zijn ook wat kritische puntjes. W wat zijn die kritische puntjes dan? Uh, nou, kijk, ik, ik wil even beginnen met dat ik het, ja, dat, dat ik het helemaal mee eens ben met, uh, met Marcella. Overigens had uh, um, Robin al een keer van Murray gewonnen. Dus dat geeft ook wel wat uh, uh, vertrouwen om zo'n wedstrijd in te gaan... Um, ja, kritisch is dat uh, ja, hij het op een gegeven moment wel verliest in die wedstrijd. Uh, hij wordt gebroken dus in die, uh, in die derde set. En uh, hij kan zich niet hervinden in die wedstrijd. En ja, de echte grote die, uh, die, die, die, ja, die zakken misschien één of twee games misschien even weg. Maar die herpakken zich. En dat had uh, Robin niet. En puur eigenlijk op adrenaline en show en uh, emotie... kwam hij dus terug in, ja. die, uh, in die laatste set... En um, Ik had het er uh, gisteren met uh, Raymond Sluiter over. We, we hebben die wedstrijd een beetje geanalyseerd. en, uh, en we, we zeiden tegen elkaar... op het moment dat hij uh, dat breakpoint maakte... op uh, 4-3 terug naar 4-4... Um, um, reageerde hij juist heel anders dan dat hij in heel de set had gedaan. Een beetje, uh, ja, kijk mij hier uh, uh, terug ja. zijn gekomen... en er viel wat van hem af. En juist daar hadden we gezegd, had hij hem juist... Het publiek met zich mee ja. moeten trekken en gewoon door moeten gaan in die adrenaline. En. Maar, maar goed, ja, dan ben je heel kritisch. Want. Ja, op een Grand Slam uh, het Murray zo lastig maken. Um, ja, ja dan, dat wil zeggen dat je inderdaad een hele groot, uh, grote stap gemaakt ja. hebt. Um, dat zijn dan de Nederlanders. Dan komen we toch bij het toernooi verder. Als we naar een week kijken. Um, maar jij hebt het eigenlijk ook al gezegd. Er, er, is, er moet iedereen zijn geld verder terugtrekken Want Serena Williams heeft dit toernooi al gewonnen, begrijp ik eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk zonde dat we nog spelen de hele week bij de vrouwen. Nou, het is bijna wel zo. Want ja. ik moet zeggen, ik heb haar in twee jaar niet zo goed zien spelen als nu. En uh, ik denk dat ze wat te bewijzen heeft. Vooral aan zichzelf. En ook misschien wel aan de zusje ook. Met het verhaal en... tijdens de US Open. Met een ziekte. En, en ja, misschien dat ze ook voor de zusje wil winnen hier uh, dit toernooi. Ja, voor de familie, hè? want uh, Venus ja, die, die heeft een auto-immuunziekte. Ja. Dat is geconstateerd, daar kan je niet zoveel aan doen. Maar ze is al, kennelijk heeft ze daar al heel lang last van. Zij speelt natuurlijk ook weinig, is vaak ziek, uh, trekt zich terug uit toernooi. En dat blijkt dus nu een reden te hebben. En um, zij trok zich dus ook terug uit dit toernooi. Dus de, de, de familie Williams heeft wat goed te maken. Ze zijn natuurlijk alle twee al ja, rond die 30, Venus er zelfs net boven. Uh, maar wat Serena laat zien tot nu toe, ja. die heeft het nog in zich om Grand Slam-toernooi te winnen. Maar ja, wil ze er nog alles voor over de, hebben? Dat, daar gaat het om. En dat heeft ze nu wel de laatste maand gedaan, dat harde werken. En is er dan iemand, John van Lottem, waarvan je zegt... nou, maar bijvoorbeeld wat Chinaki nou, noem ik dan maar... of een ander is toch ook nog wel in staat om of haar spel wat te ontregelen... of dan meer fouten te laten maken? Want dat kan ze natuurlijk ook nog wel eens een ja, dagje ja. doen. Persoonlijk vind ik van niet. Ik vind Caroline Wojcicki een hele goede degelijke speelster... en het hele jaar door. Nou, dat bewijst natuurlijk ook doordat ze nummer 1 is... en al die kleinere toernooien wint. Uh, eigenlijk de volgende ronde is eigenlijk de speelster waar ze nu tegen moet... is Anna Ivanovic. Uh, die vind ik in, in het hele schema eigenlijk de meeste potentie hebben om haar... ...op te kunnen volgen. En die heeft het echt in zich om um, ook um, uh, meerdere jaren Grand Slams te winnen. Alleen, ja, die, die dat spookt zo enorm bij haar in het hoofd uh, de laatste jaren. Helemaal weg, uh, weggevallen. Yeah. En... Um, um, ja, dat is eigenlijk de enige die misschien haar wel op kan volgen in, de, in dit schema. Maar ze moeten tegen elkaar. Oké, okay. nou we gaan kijken. We gaan straks ook nog even over het herentennis uiteraard uh, verder praten. Mannentennis moet je tegenwoordig uh, over eens zeggen. Als dus krijgen we weer mailtjes erover. Ja, Erwin Krol, jij ja, kijkt maar, ja, maar. heel voorzichtig mee zijn tegenwoordig. We gaan het hebben over mannen fietsen. Want het zijn echte mannen die daar naar boven fietsen. Op een heel stijl stuk, Rio. Ja, nu zitten we weer op dat hele stijl stuk. Boven de 23 procent. de los Cabres. En daar hebben we Kobo aan de leiding. Juan José Cobo, gisteren werd hij tweede in die zware bergetappe. En hij lijkt op weg naar de overwinning en natuurlijk de bonificatieseconde... en de voorsprong op een viertal achtervolgers. Christopher Froome die nog maar even op de pedalen gaat staan. Dan zien we daar Bradley Wiggins bij zitten, Dennis Menchov en Wout Poels. En dan missen we Rodriguez, die is inmiddels afgehaakt. Die rijdt er een metertje of 20, 25 achter. Hij lost nog niet echt hoor, die Rodriguez. Maar erbij blijven, dat lukt hem ook niet. Een beetje aan het elastiek. En dan daarachter zagen we net Bouke Mollema in die witte trui van het combinatieklassement. Samen met Daniel Martin en Igo Anton. Maar die zou nog wel weer eens een keer alleen kunnen zitten, Mollema. Alleen in achtervolging op de klassementsmannen. Nee, deze berg is een moordenaar. Deze berg heeft geen mededogen. Hij is keihard. Hier worden ontzettende dreunen uitgedeeld aan concurrenten. Maar de mannen die overeind blijven, zoals Kobo, misschien wel op weg naar de rode trui. Die doen het natuurlijk uitstekend. En natuurlijk Bradley Wiggins die toch uiteindelijk uh, handhaaft. Uh, Stand houdt eigenlijk in het uh, geweld wat misschien sommige mensen niet verwacht hadden. Want van Bradley Wiggins hadden ze verwacht dat hij dat hele stijle werk misschien niet aankon. Maar prachtig zoals die Christopher Froome voor hem werkt. En net zo prachtig dat Wout Poels, de Nederlander uit Limburg, uit Blitterswijk in de buurt van Venlo... nog steeds daarbij blijft bij al die grote mannen in de Vuelta. Jammer van Mollema die eraf moet. Maar goed, hij uh, rijdt op niet al te grote achterstand voorlopig. Straks dan maken we... de stand op als we boven zijn, hier, boven op Angliru. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, half zes geweest, hier is uh, Mario Hagerman met de hoofdpunten.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 In Amsterdam heeft de politie twintig leden van de motorclub Satudara doorgelaten om naar het Waterlooplein te gaan. De rest van de groep is aan de rand van de stad op de A2 tegengehouden. De politie wilde zo een treffen met leden van de Hells Angels voorkomen. Op het Waterlooplein protesteerden honderden motorrijders tegen het afgelasten van een aantal Harley-dagen. Er mochten twintig leden van Satudara door omdat er eenzelfde aantal Hells Angels op het Waterlooplein was. In Rome heeft de man de Morefontein op het Piazza Navona vernield. Op bewakingscamera's op het plein is te zien hoe hij door het water van de fontein waadt tot bij een marmeren beeld en daarop in begint te hakken. Daarbij komen twee grote brokstukken lo los. De man vernielde de fontein gisterochtend op een moment dat er vrijwel niemand in de buurt was. Het beschadigde beeld is een 19e eeuwse kopie. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Ja, dat blijft bewolkt en tamelijk buijig. Eh, op dit moment is het vrijwel droog, maar vanuit Zuidwesten trekken op alweer nieuwe buien het land op. Dus vanavond heeft u daar ook mee te maken. Vannacht zwakken ze waarschijnlijk weer wat af, of nemen we wat af een aantal. Het wordt een graad of 13, er komen een paar opklaringen. En de wind gaat geleidelijk wat aantrekken. Morgen overdag een afwisseling van af en toe wat zon, wolkenvelden regelmatig regen of later ook een onweersbui. Er waait een straffe zuidwestelijke wind. Windkracht 4 boven land, windkracht 6 aan zee. En het wordt 18, hooguit 19 graden. En de dagen daarna, dat wilt u eigenlijk niet weten... maar ik ga het u toch vertellen. Veel bewolking, af en toe wat zon, veel buien, veel wind... en maar 17 graden, dat is echt. Radio, NOS, op het laatste half uurtje van langs de lijn op deze zondag begint met het steile wandrijden. En ze noemen het Vuelta, eh, Ze noemen het Vuelta, maar nu is het oh. toch echt kermis geworden daar op die Angli Cobo natuurlijk nog steeds op kop. Hij rijdt in de mist tussen de knettergek geworden toeschouwers in. Hij is bijna boven. Dan heeft hij nog één kilometer enigszins vlak te rijden voordat hij dan echt bij de finish is. Maar naar achter, daar gebeurde het allemaal. En daar krijgen we geen beelden meer van. Dat we zagen zojuist de motor van de Spaanse tv-kap, zei ze. Op het allerstijlste stuk waar we zagen dat de rode trui van Bradley Wiggins wankelde. Wiggins die bijna niet meer vooruit kwam. Ook zijn ploeggenoot Christopher Froome had het moeilijk. En daar zag Wout Poels zijn kans gewoon om even door te trappen met Menshoff in het wiel. Maar helaas, we krijgen het niet meer te zien. Omdat die camera er dus niet meer bij zit. Zodat we alleen maar kijken naar die Juan José Cobo die daar dan nog voor rijdt. De aanval van Wout Poels dus. Is die te laat begonnen? Want het is prachtig al die ereplaatsen in de Vuelta. Maar ja... Hij doet het maar om één ding en dat is een overwinning. Een overwinning in een etappe. En als hij kans wil maken op die etappe overwinning... dan had hij toch misschien wat eerder moeten gaan. Want Kobo lijkt voorlopig nog ontketend. Een licht verzetje, een koffiemolletje, een babyverzetje. Daar draait hij op en dan kijkt hij even naar rechts, naar boven. Dat is een mooi gezicht. Zo van, daar is het dus. Daar moet het allemaal gebeuren. Gemiddeld stijgingspercentage op dit stuk tussen de kilometer 2 en kilometer 1. 13 procent. We hebben minder dan 2 kilometer nog te rijden... Kobo is ontketend. Wout Poels in de achtervolging met Dennis Menschov. Wiggins wankelt. Wiggins heeft het moeilijk. En van Mollema, daar kunnen we voorlopig even de streep doorheen halen, want die zagen we zojuist in het gezelschap van Maxime Monfort, nog achter Igor Anton, achter Daniel Martin. Die heeft dus ook een tik gekregen van de man met de hamer. Jammer voor de nummer drie in het klassement, Bouke Mollema. Het podium lijkt weer wat verder weg, maar straks dan weten we het allemaal echt. Dan weten we ook of Kobo de rode trui gaat overpakken van de man aan de. Lijf van Bradley Wiggins, ik denk het wel straks, over anderhalve kilometer. En ondertussen praten wij hier verder over de US Open. De vrouwen hebben wij uh, gehad. John van Lotte, we gaan maar eens even naar de mannen kijken. Fabulous 4, zei Marcella Mesker, dat klopt ja. natuurlijk. Ze zitten er allemaal in. Um, maar toch, als ik aan Fabulous 4 denk... dan kunnen wij de namen wel dromen langzamerhand. Ja. Maar moeten we niet zeggen Fabulous 3 en Djokovic langzamerhand? Ja, zeker. Dit jaar is echt ongelooflijk. is nog nooit gebeurd dat, uh, dat een speler zo, zo gedomineerd heeft. En, um, ja, hij heeft twee wedstrijden verloren, waarvan één opgave uh, in de finale... Uh, onlangs op het uh, Amerikaanse hardcourtcircuit. Ja, en ook hier loopt hij, wandelt hij eigenlijk door zijn wedstrijden heen. Hij zet een Davidenko heel makkelijk ook in drie setjes weg... Uh, die toch uh, ja, uh, top vijf van de wereld heeft gestaan... En als ik kijk naar zijn loting, um, ja, komt hij daar misschien nog wel goede spelers tegen... maar niet echt van formaat tot aan de halffinale. En dan heeft hij een, eventueel een, een Tsonga of een Federer uh, in het verschiet. Marcelle Mesker, wij hebben natuurlijk het natuurlijk altijd over Nadal en Federer... en ook wel terecht gezien die enorme staat van dienst die beide inmiddels hebben opgebouwd. Maar Djokovic is toch echt uh, ja, ontgroeid, mag je niet zeggen... maar het lijkt toch wel echt, voor mij als leek tenminste... dat hij gewoon echt voorsprong genomen heeft op deze mensen, ja, dat klopt. Hij heeft een uh, nieuw niveau uh, neergezet. En uh, dat betekent dat de anderen zullen aan, uh, moeten aanhaken. Of Federer dat nog kan, ja. Nou ja, dat, dat betwijfel ik eigenlijk. Kijk, op een goede dag wint Federer nog uh, steeds van iedereen. Ja. Maar kan hij het in een Grand Slam zeven dagen lang? Dat is een heel ander verhaal. Nadal, iets jonger, ook wat blessuregevoeliger. Maar mentaal ijzerstek. En vooral ook een man die als ja, zeg maar trademark, als handelsmerk heeft... dat hij iedere dag iedere training, iedere wedstrijd wil verbeteren. Dus die heeft iets diep van binnenin... dat hij nog wel beter wil worden. Dat hij wil aanhaken en dat hij wil terugvechten. Dus van Nadal zie ik nog absoluut wat uh, terugkomen... Uh, om uh, aan te klampen bij het niveau van Djokovic. Uh, Murray, oké, okay, uh, Murray... Ja, dat blijft uh, altijd een groot vraagteken. Met welk been is hij uit bed gestapt? Ja, mentaal heeft hij zin? Erg, uh, heel dat, erg sterk. Dat, daar is geen pijl op te trekken. Hij zou het in zich hebben, maar uh, dat ligt echt helemaal aan hem zelf of hij uh, ja, bereid is dat, uh, dat te doen en daar hard voor te werken. Dat, dat blijft altijd een groot vraagteken. En als we dan, Joel om daarachter kijken... dan kunnen we een groot aantal namen zeggen. Daar is altijd wel eens iemand die op een dag van iemand kan winnen... Hè, uit die top ja. vier. Zijn er nog spelers waarvan je denkt structureel... die kunnen nog daarbij komen? Want we zien eigenlijk op de grote momenten steeds deze mensen toch winnen. Um, ja, als je kijkt echt naar tenniskwaliteit... dan vind ik dat een monfies uh, daar ook bij hoort. Uh, puur op wat hij wat kan. Uh, maar hij ja, besteedt uh, te veel energie aan andere dingen... En helaas niet uh, waar, het, uh, ja, waar het om gaat. Um, er komen wel twee jonge jongens aan... die uiteindelijk wel de rol van wellicht een Federer... misschien, uh, dat is een te grote rol... maar um, van een Djokovic of een Murray gaan overnemen. En Bernard Tomic uh, en, en Grigor Dimitrov. Dat zijn uh, jonge jongens die uh, wel uh, bewezen hebben... dat ze wat extra's hebben dan... Uh, en dan, dan de rest Ik ga zo met jullie naar een slotconclusie, maar eerst gaan wij naar de slotkilometer van de Vuelta Cobo Rio nog steeds voor. Hij is er bijna hoor in een prachtig landschap. Links en rechts zie je die rotsen Die gewoon een beetje, een beetje ja, argeloos neergekwakt lijken. Overal stenen tussen mooi onherbergzaam landschap. Daarboven op de Anglerou. En Kobo, ja, die loopt zo wat leeg. hoor. Je ziet de druppels van zijn neus vallen. Overal van zijn kin. Uh, hij weet dat hij bijna boven is. Want straks dan wordt het vlak. Gaat het zelfs nog een stukje berg af. Hij kan nu alweer schakelen van dat echt... Bizar kleine versnelling in de richting van een wat groter verzet. En daar ziet hij dan de top van de Anglirou voor zich. Daar is hij bijna boven. En dan is het gewoon afdalen in de richting van de finish. De laatste, wat zal het zijn? 600, 700 meter. Kan dan redelijk vlak en bergaf zijn. Hij weet dat hij het moeilijkste gehad heeft. En hij kan zijn shirt alvast dichttrekken. En dan is het rekenen. Want Kobo die staat 48 seconden achter Christopher Froome. En dat is de man die als enige bij Wout Poels en Dennis Menchoff is kunnen blijven. Want Bradley Wiggins heeft moeten afhaken. Bradley Wiggins kan het niet meer volhouden op dat hele steile stuk van de Angleroe. Die gaat een enorme tik krijgen. Dat betekent dus dat Froome ineens de kopman is van de sky formatie. Froome dus op 7 seconden van Wiggins in het klassement. Kobo op 55 seconden maar het gaat om die 48 seconden tussen Kobo en Froome. Zojuist had Kobo nog 43 seconden voorsprong op Froome. Dan krijgt hij ook nog eens een keer 20 seconden bonificatie als hij over de streep is. Nu komt die over de streep. Ja, en dan is het tellen geblazen hoor. Dan gaan we eens even kijken wanneer die anderen komen. Daar is dus geen televisiecamera meer bij. En moeten we dus wachten, zijn we afhankelijk van de vaste camera's om te zien wanneer die andere mannen over de streep gaan komen. Of Wout Poels zich misschien nog los heeft gemaakt van die achtervolgers. Het is weer een beetje ouderwets wielrennen. We weten niet wat er gebeurt. Het is een beetje onheilspellend allemaal. Daar zien we ze. Wout Poels inderdaad aan de leiding voor Christopher Froome en Dennis Menchoff. Poels die dan in ieder geval 12 seconden bonificatie pakt. Want hij eindigt hier gewoon als tweede. Wat is het toch knap van die Wout Poels. En ik zei het net al. Jammer, jammer, jammer dat hij het niet heeft aangedurfd om eerder te gaan. Want ja, met een overwinning op de Angliru, Dan zet je je toch in een onsterfelijk rijtje hoor. Dan zet je je in het rijtje. Jimenez, Gilberto, Simoni, Roberto, Heras. Hier komt Poels op 48 seconden. Van de winnaar over de streep. Dan zagen we dat Froome daar vlak achter zat. Ja, nemen we maar een seconde of 50. En dan is hij inderdaad die leidende positie kwijt. Althans de tweede positie. Maar het is in ieder geval duidelijk dat Kobo de nieuwe leider is in dat algemeen klassement. Menshoff kwam daar ook over de streep. En nu kijken we naar Bradley Wiggins die met Igor Anton samen op weg gaat naar de finish. En een getekend gezicht hoor bij die Bradley Wiggins. Ik heb hem nog nooit zo zien kijken. Kijk, meestal wat arrogant uit de ogen. Hier komt hij. 1 minuut en 20 seconden achter Kobo over de streep. En dan weer een groepje met Montfort, met Mollema, met Rodriguez met Lagoutin van Vacan Soleil. Die gaan dan op de streep af. En die komen over de streep in 1.34. 1.34 erachter. En dan krijgen we nog één mannetje. Nou, dan wordt het allemaal minder interessant. De echte klappen zijn uitgedeeld. We weten in elk geval dat Kobo de nieuwe leider is in de Ronde van Spanje. En dat eigenlijk... Dat moeten we dan toch concluderen. Die hele grote verschillen er toch niet zijn geweest. Dat eigenlijk nog niks beslist is in deze Vuelta. Want ze staan toch nog allemaal redelijk bij elkaar. Straks het algemeen klassement. Kobo is in ieder geval de man die een gouden zaak doet hier. Hij pakt de, de, de dubbelslag. Hij pakt de overwinning in de etappe. Pakt ook de overwinning. Pakt ook de leiding in het klassement. En Wout Poels doet het uitstekend met die tweede plek op de Angliru. Wij praten ten slotte verder over de US Open. We gaan een beetje naar de slotconclusies. Marcella Mesker, um, het is een, een mooi toernooi tot nu toe. De bekende namen uh, doen het. Um, ik kijk al heel lang in mijn leven naar tennis. En ik heb al heel vaak gedacht: hoe kan het nou dat je nog beter gaat tennissen met elkaar. dan dat we een paar jaar geleden deden. En elke keer lukt dat weer. Op de een of andere manier komt er weer iets nieuws. Jij zegt ook nu: Djokovic heeft als het ware een nieuw niveau neergezet. Wat is er nog. wat is een volgende stap die wij nog in tennis kunnen verwachten? Zeg maar? wat, wat, of zit dat gewoon in het individu? Nou. Ja, wat ik een beetje hoop. En uh, dat je misschien over een paar jaar weer een generatie krijgt... van uh, sterk aanvallende tennissers. Het is natuurlijk nu allemaal... Ja, zeg maar één soort van uh, spelers die vooral op de baseline agressief tennist. Ze hebben allemaal één of twee wapens. Ze hebben allemaal een uh, uh, gevaarlijke service, een goede voorhand. Maar er zijn nog maar heel weinig spelers die het net opzoeken... of die een keer chip-and-charge spelen en die goede volleys hebben. En misschien komt er weer een generatie aan, gaan er mensen opstaan... zich zo ontwikkelen dat ze dus dat hele agressieve baseline tennis... met een bepaald service volleyspel zouden kunnen pareren... Ik ik hoop het een beetje, ik weet het niet zeker. Maar dat zou een volgende stap kunnen zijn. Kijk eens even naar Jon van Lotte. Want ja. is, is dit hopen uh, vanuit de tijd... hoe wij ook nog veel mensen hebben zien spelen... of is het nog reëel of is de return een te groot wapen geworden? Uh, nee, want ik, ik, ik denk dat als uh, Federer uh, zijn echte niveau weer, uh, wil halen... dan uh, moet hij eigenlijk weer terug naar wat hij altijd zo goed gedaan heeft en wat meer Seussvolley gaat spelen. Uh, Zo'n Dimitrov, waar ik het net over had, een, een talent uit Bulgarije... die heeft een beetje datzelfde spel. Uh, is aanvallend, uh, durft naar het net te komen. Uh, heeft dat, echt, dat echte talent uh, waarvoor je naar, naar een wedstrijd wil komen... Uh, ja, overigens ben ik uh, het niet helemaal eens... dat er een nieuw niveau is neergezet door Djokovic. Er is wel, uh, Hij laat zien dat je, um, als je heel fysiek sterk bent, mentaal sterk bent... dat je een, een heel jaar lang continu kan presteren. Ik vind nog wel dat Federer, als hij echt alles uit de kast haalt... het, het ultieme niveau heeft... Um, en dan is nog steeds natuurlijk die clash heel erg mooi tussen Vedere en Nadal. Dat hebben we dit jaar natuurlijk ook op Roland de Ros weer gezien. Het, het, het, het mooie fluwele uh, tennis van, van Vedere tegen het, het, ja, het mentale krachttennis van, uh, van Nadal. En ja, dat is eigenlijk de strijd die je altijd wil zien. En ook over, ook over vijf of tien jaar. Als we alle romantische gedachten verder weghalen, Marcella... het zijn uh, barre tijden, economisch... dus je moet je laatste 10 euro nu gaan inzetten... zou je dat ook gewoon op Serena Williams en Djokovic doen... ondanks alle mooie bespiegelingen die we maken? Ja, ja. Het, het, het, eigenlijk is een voorspelling uh, nog nooit zo makkelijk geweest. Hè? Op papier. Kijk, of het gebeurt, dat weten we niet. Maar uh, ik heb geen twijfel om geld in te zetten... op uh, zowel Djokovic als op uh, Serena Williams. En dat is ook wel eens anders geweest. John van Lott, jij gaat natuurlijk hetzelfde doen. Maar jij moet nee. drie euro zetten nee, op één nou, andere. Die, toch andere weg. die ben je dan toch kwijt. Waar zie jij nog andere na? Ik zie nog uh, um, ja, de positieve kant van Federer op deze snelle banen van de Juris Open, waar hij zich toch wat prettiger voelt. Dus ik maar je echt... bent ook een beetje fan van Federer, hè, nou, John? Nou, een beetje groter. <laughs> ja, wie niet, hoor. Zeggen, maar <laughs> <laughs> ja, toch heb ik het vertrouwen nog steeds in hem. Ja. Nou, als wetmeester hoef ik zelfs niet mee te zetten. <laughs> ik ga jullie beiden danken. Marcelle Meske, John van Lottem, dank jullie wel.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 Crystal was dat en natuurlijk Nederlandse singer-songwriter met uh, 'Fool for You'. Uh, op die hoge berg, Gio-lippens, uh, moeten er dan nog wel wat komen. Maar de belangrijke mensen zijn allemaal binnen. Uh, er zijn geen stofwolken, maar wel mist misschien die een beetje is opgetrokken. En uh, Kobo, dat wist je wel zeker, die is in de rode trui. Maar hoe is het daarachter allemaal? Heel zeker hoor. Kobo is inderdaad de grote man van deze etappe. Wint dus de etappe. 48 seconden voor Wout Poels. Die wordt weer gevolgd door Dennis Menchov op de derde plek. Christopher Froome, toch wel verrassend. Hè? De knecht van Wiggins. Allemaal op 48. En dan op de vijfde plek Bradley Wiggins die dus veel verliest. 1 minuut en 21 seconden achter Kobo over de streep komt. Dan Igor Anton, Rodriguez, Monfort, Bouke Mollema allemaal bij elkaar op 1 minuut en 35 seconden. Ook Lagoutine van Van die zit daar nog bij. En dan hebben we de top 10 bovenop de berg in ieder geval binnengekregen. En dan gaan we nog even naar de klassementstop. top. Want Kobo is dus de nieuwe rode truidrager. Hij heeft 20 seconden voorsprong op Christopher Froome. De knecht van Bradley Wiggins dus. Dan Bradley Wiggins op 46 seconden. Ze zullen bij Sky nu toch de belangen omgedraaid hebben. Nu Froome keer op keer bewijst dat hij goed is. Hij dus boven zijn kopman Bradley Wiggins. Wiggins staat op 46 seconden. En Bauke Mollema, het is jammer... Het zat erin dat het eens een keer ging gebeuren. Maar vandaag heeft hij dan toch eindelijk eens een keer een tik gehad. En hij staat nu op 1 minuut en 36 seconden. Van Kobo staat hij op de derde plaats. Maar dat betekent dat hij maar 50 seconden achter staat op Bradley Wiggins. Dus ja, hij heeft wel meer achterstand opgelopen. Maar het is allemaal nog steeds te overzien. 50 seconden dus van dat podium verwijderd voor Bouke Mollema. Het zou zo mooi zijn geweest een Nederlander op het podium. En eerlijk gezegd, we hebben er een beetje van gedroomd. Het zou nog veel mooier zijn geweest als die hier de Vuelta had kunnen winnen. Maar ja, dan moet je met de beste mee, ook op de Angliru En Bouko kon dat vandaag niet opbrengen. Hij dus op de vierde plaats. Maxime Monfort, de beste beller op de vijfde plaats. 2,37 en de top 10 binnengekomen. En dat is altijd mooi om te melden. Wout Poels, de beste Nederlander van vandaag. Hij staat nu tiende op 4 minuten en 13 seconden van die Juan José Kobo. En ik blijf het zeggen natuurlijk. Kobo, ongenaakbaar, ijzersterk, opnieuw voor de tweede achter een volgende dag. Gisteren tweede, vandaag eerste, de rode trui te pakken. En toch, en toch, en toch had ik het wel eens willen zien als Wout Poels wat eerder had gedurfd om weg te springen bij die favorieten, als die het had geprobeerd om misschien tot het uiterste te gaan. Dan weet ik niet wat er gebeurd was. Maar goed, prachtig die tweede plek in de etappe voor Wout Poels. We hebben er toch weer een paar hele mooie Nederlandse renners bij. Het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk. Mollema doet het fantastisch in deze Vuelta. En ook Wout Poels laat zien dat hij nog hele mooie dingen kan laten zien in de toekomst. Hij staat dus tiende in het klassement, Mollema vierde. Denk je te gaan, dan in het volgende week zondag is de finish in Madrid. We gaan het hebben over IJsbrand Chardon, want die is voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen bij de vier spannen geworden. Op de eerlijst van Chardon ontbrak deze titel, niet in het minst omdat het laatste EK in 1981 werd gehouden, 30 jaar geleden. Dus Ed van der Bent sprak met de kerstverse kampioen IJsbrand Chardon. Jij was een grote voorvechter om het weer in ere te herstellen na 30 jaar. Je hebt het nu gewonnen, goud. Ja, dat is natuurlijk fantastisch natuurlijk. Uh, kijk, uh, ik vind het gewoon heel belangrijk voor de sport. Hè. Dan heb je het ene jaar het WK, het andere jaar, het, uh, het, uh, of, uh, het ene jaar de Wereldkampioenschap, het andere jaar de EK. Dat is natuurlijk super mooi voor de sponsors. En uh, ja, als het dan weer na 30 jaar voor het eerst gehouden wordt en jij gaat hem dan gelijk winnen, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Was het een uh, zware strijd? Ja, mijn span is gewoon in vorm. En uh, dat is ook wel gebleken. Ik heb geloof ik 16 uh, punten voorsprong, nummer 2. Ja, het loopt gewoon fantastisch. Uh, ze lopen gewoon drie hele goede onderdelen. Een goede dressuurproef. We begonnen gelijk op met 35 punten. Nou, dat is heel hoog. Dan scoor je gemiddeld 7,9. Dus dat is extreem hoog. Ja, dan uh, win je de maar gisteren. Ja, vandaag rijden we één balletje op de laatste. Dat was jammer. Anders hadden wij eigenlijk een foutloze wedstrijd gereden. Maar uh, nee, de paarden hebben echt een uh, fantastisch uh, gelopen vandaag. Als een open Europees kampioenschap betekent dat er toch van andere continenten... ook deelnemers waren, wildkampioen Excel, Australië. Toch weer net voor je. Iets. Ja, maar dat is natuurlijk altijd moeilijk, hè. Kijk, wij hebben natuurlijk het team, natuurlijk. En uh, wij rijden natuurlijk voor de individuele titel. Daar stond ik gisteren natuurlijk voor de maart onder negen punten voor nummer 2. Uh, dan ga je toch iets twijfelen. Dan gaan we de aanval openen op Bort? Dat hebben we toch gedaan. Want ja, je blijft natuurlijk toch een sport en je wil hem ook gewoon verslaan. Heel simpel. Dus we hebben gisteren toch alles gegeven met het risico dat je natuurlijk ook uit de wedstrijd kan rijden. Ja, ik kwam terug op één tiende punt. Ja, en dan vandaag gooien we de allerlaatste alle bal af. Ja, dat is gewoon jammer, maar dat is sport sport is keihard en uh, daar leer je van. En uh, ook al ben je 50, kun je nog steeds leren. Pas 50 geworden, je kan nog een tijdje mee. Je noemde al een beetje het team, want uh, het is eigenlijk dubbel goud, het team ook goud. Ja, kijk, we hebben gewoon twee fantastische gasten. Coaster om de Theo Timmermans rij. Allebei heel sterk. Ze zijn ook allebei klassementreizen. Goede dressuur, goede maart, een goede vaardigheidsproef. Ja, kijk, momenteel is het team denk ik gewoon bijna niet te verslaan. We zijn gewoon heel sterk. Alleen je ziet gewoon, volgend jaar hebben we de wereldkampioenschap in Riesenbeck. De Duitsers zijn heel goed bezig, de Hongaren zijn heel goed bezig. Dus ik verwacht gewoon weer veel tegenstand volgend jaar. Maar dit jaar hebben we gewoon heel sterk gepresteerd. IJsbrand Chardon zei dat dus na 30 jaar Europees kampioen bij de vierspannen. Gebeurde allemaal in Breda, waar niet alleen die vierspannen reden, maar er ook een, een Nederlands kampioenschap Eventing, was. En Madeleine Brugman werd daar voor de tweede keer in haar carrière Nederlands kampioen. En Ed van der Bent, hij was het toch natuurlijk, zocht ook deze kampioenen op. Madeleine Brugman in 2006 al eerder Nederlands kampioen de eventing. Euh, toen in Boekelo. Wat heeft meer glans, de wedstrijd toen of vandaag? Uh, mijn voorkeur gaat stiekem toch uit naar Boekelo, maar de overwinning vandaag heeft veel meer glans, echt bij far. Um, vanaf dag, uh, ja, eigenlijk vanaf de aankomst hadden we een prachtige parkeerplek en Indino had een heel mooi plaatsje om te, om te grazen en te ontspannen. En uh, Het eerste onderdeel ging perfect, het sprinten ging helemaal leuk en Bas had een hele fijne cross gebouwd. Uh, waarvan ik wel echt uh, het idee had van ja, als ik wat wil, dan moet ik echt vechten ervoor. We hebben ervoor gevochten en hij heeft meegevochten. En uiteindelijk hoefde ik alleen maar, na de eerste drie hinden, dus wist ik het bijna ook, hoefde alleen maar stil te zitten te wijzen. En hij deed alles wat hij moest doen. Jij en Raf Koreman stonden één en twee na de twee eerste onderdelen. Het is hier een wat andere volgorde. Uh, bij kampioenschappen internationaal is het springen het afsluitende onderdeel. Past je dat dan uh, meer? Um, het maakt mij op zich niet zoveel uit, alleen omdat ik niet, niet de cross is niet mijn sterkste onderdeel. Um, en mijn paard is, en, ja, is gewoon heel consequent goed in het springen. Dus ik trek meer voordeel uit als, als het springen na de cross is. Want dan zijn er toch altijd een paar paarden die wat moe zijn, of ze hebben een kleine blessure opgelopen. Of ze zijn wat lang en ze zijn niet meer zo alert als, als ze springen voor de cross. En daardoor kan het nog een beetje makkelijker stijgen in het klassement, maar... Gelukkig was het niet nodig, deze reis. Raf Koremans uh, eindigt uh, uh, achter jou. Ik geloof op de zesde plaats uiteindelijk. Want uh, toch nog wel wat tijdfouten, zoals ook jij zelf. Was de tijd echt een spelbreker? Ja, de tijd was, uh, denk ik, onmogelijk te halen. Ik weet niet of iemand hem gehaald heeft. Eén maar, een Oostenrijker, precies in de tijd. Okay. Ambros. Uh, ja, als je deze cross bijvoorbeeld vergelijkt met een EK of Boekelo... dan hebben we 10, 11 minuten om... 21 tot 26 hindernissen te springen. We hadden hier een kleine 6 minuten om 30 hindernissen te springen. En dan tel ik de ABC niet eens mee. Dus ik denk dat we misschien 38 obstakels moeten overwinnen in, in 6,5 minuut. Waarbij het traject ook nog een klein beetje bochtig is. Je kan niet overal voluit gaan. Sommige vraagstukken vragen gewoon controle. Je, dat je een paar terug moet nemen. En dan uh, heb je niet genoeg tijd om lange gelopstukken om het in te halen. Maar, ja, dat is niet te minder. Ik heb er eigenlijk wel, uh, wel van genoten. Het was de eerste keer dat ik zo hard ging met het paard. En hij heeft laten zien dat hij, uh, dat hij het leuk vindt en dat hij het kan. En uh, ja, mij heel veel vertrouwen gegeven voor de toekomst in ieder geval. Was het niet hetzelfde paard waarmee je op Soestdijk twee jaar geleden ook Nederlands kampioen de jachtpaarden werd? Ja, klopt. <laughs> dino heeft een, een soort gave om op een podium te komen en elk kampioenschap waar hij mee reed. Uh, bij de vijfjarige uventingpaarden werd hij tweede. Bij de zesjarige Paarden werd hij eerste. Hij won inderdaad uh, het jachtpaardenkampioenschap. Hij won vorig jaar uh, het, het twee-sterrenkampioenschap in Varseveld. Hij heeft dit jaar de overstap pas gemaakt naar drie-ster. En dat ging in het begin nog echt nog niet zo soepel. En ja, nu, nu wint hij dit. Dat is echt fantastisch. Maar ondanks het Nederlands kampioenschap... volgend jaar geen plaats in uh, een afvaardiging naar uh, de Olympische Spelen. Dat komt te vroeg. Ja, dat komt te vroeg. Um, voor, voor hem sowieso en uh, ik denk voor mij ook, maar uh, hij is jong en uh, ik ben ook nog geen 60, dus ik denk dat er nog een leuke toekomst toch moet gaan. Hoopvolle woorden dus van Madeleine Brugman, de kampioen in vanmiddag Nederland in Breda. Dus tweede keer in haar carrière Nederlands kampioen. Eventing brengt een einde aan deze vier uur durende uitzending van Langs de Lijn. Voetballoze uitzending. Hoofdmoot werd natuurlijk gevormd door die prachtige bergetappe in de Huelta. We zetten het nog één keer voor u op een rijtje. Kobo kwam daar als eerste boven. Wout Poels als Nederlander. Fantastisch op 48 seconden als tweede. Mollema moest helaas wat toegeven, zodat in het klassement deze. Kobo nu aan de leiding gaat. Froome op de tweede plek staat Wiggins derde. De rode truidrager staat nu 46 seconden achter. Froome 39. En vierde beste Nederlander is Bauke Mollema op 1.36. En Poels door zijn prachtige tweede plek steeg van 17 naar 10. In het algemeen klassement staat ook in de top 10 nu op 4 minuten 13. Zometeen maken wij plaats voor het uitgebreide Radio 1-journaal. En vanavond natuurlijk, na kaarten over de sport van het weekend... en alweer vooruitkijken naar die volgende wedstrijd... van het Nederlands Voetbalhelftal in die kwalificatie... Reeks voor de EK van volgend jaar om 10 uur langs de lijn met Jeroen Stompors, Stomphorst. En wat ons betreft, een hele, hele prettige avond. Radio 1.